Goedemorgen, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NMS op 3. Minister van Heijem wil misstanden met arbeidsmigranten hard aanpakken. Zijn plan is dat bedrijven die arbeidsmigranten slecht behandelen... zelfs kunnen worden gesloten... Politiek verslaggever Edward Kiefiet vertelt om welke problemen het precies gaat. Er zijn heel veel malafide uitzendbureaus en werkgevers die niet goed met die mensen omgaan. En die daardoor ja, vaak op straat terechtkomen bijvoorbeeld. Of moeten slapen in portieken om op hun werk uh, te komen. Dus het is nog heel lang een roep uh, om. En de vorige minister uh, van Genep is er ook mee bezig geweest. is ook bezig geweest met wetgeving. Maar dit is eigenlijk voor het eerst dat er zo'n vergaande, vergaande stap wordt ingevoerd. Voor dit nieuwe beleid hoeft Van hem de wet niet aan te passen. Zijn ambtenaren hebben uitgezocht dat de regels. ...zoals ze nu zijn het mogelijk maken om in te grijpen. De sneeuw van vanochtend heeft in het noorden voor best wat problemen gezorgd op de weg. Zo gleed op de A28 tussen Assen en Bijlen een vrachtwagen tegen de vangrail. En op de A7 bij Bad Nieuwenschans kwam een auto in de sloot terecht. Er is vorig jaar minder bier verkocht. Het komt waarschijnlijk doordat de belasting de prijs flink heeft laten stijgen. De accijns ging namelijk vorig jaar fors omhoog... Maar ook de kosten voor grondstoffen en energie om het bier te maken namen toe. Ook de verkoop van alcoholvrij bier daalde. De afgelopen jaren nam de populariteit van 0,0 juist steeds meer toe. Huisdieren worden steeds vaker gedumpt bij kinderboerderijen. Volgens dierenorganisaties is het aantal achtergelaten dieren verdubbeld vergeleken met het jaar daarvoor. Waardoor dat komt is niet duidelijk, maar mogelijk hebben mensen er geen geld voor. Of gaan ze op vakantie. De kinderboerderij lijkt dan een veilige plaats. Daar zorgen ze er goed voor, daar weten ze er wat van. Uh, dus dat is dan vaak wel waarom ze het bij een kinderboerderij neerzetten. Uh, maar ja, de, de hoeveelheid dieren en of ze misschien wel ziekte mee hebben, hun gedrag, uh, ja, dat past niet. De dieren worden daarom naar een andere opvang gebracht. Het weer in het noorden, soms nog wat sneeuw, daar kan het ook nog glad zijn. Op veel andere plaatsen regent het en waait het ook flink. Vanmiddag is het dan 2 tot 5 graden en morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De N9, ook maar richting Den Helder, is tussen Schagerbrug en het Zand... in beide richtingen dicht door een geschaarde vrachtwagencombinatie. Dit duurt nog tot kwart over elf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ruim 1100 mensen reageerden op een oproep van het concertgebouw en het parool om mee te stemmen over het mooiste Amsterdamse lied. Een vakjury stelde op basis daarvan een shortlist van 10 liedjes samen. Parkeerproblemen, geluidsoverlast, toerisme en vuil op straat. Big City van Tolhansen is een toonbeeld van Amsterdamse humor. Triple Play, een greep uit het verleden. Ramses Shaffi vertolkt in: Het is stil in Amsterdam, het gevoel dat iedere Amsterdammer ervaart, die 's ochtends heel vroeg de stad even voor zichzelf heeft.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 Mm -hmm. Mm -hmm. Het is zo stil in Amsterdam en God zij dank: niemand die ik tegenkwam, oh -oh -oh -oh -oh. het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm.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 op een mogelijke uren Dat ik eraan zal winnen Dat dit zal blijven duren Als de mensen zijn geslapen mm Het -hmm. mm -hmm. mm -hmm. is wel stil in Amsterdam Ik wou dat ik nu einde Iemand tegenkwam. André Hazes staat symbool voor Amsterdam. Zijn bloed, zweet en tranen wordt misschien meer verbonden met Ajax, maar het hoort bij Amsterdam.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 Gekend, maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop? Deze oerversie van Amsterdam van de Belg Jacques Brel hoort er natuurlijk ook bij. Dat het eigenlijk over Antwerpen ging, doet er niet toe. Een buitenlands artiest verhief met dit lied de Amsterdamse haven en wat erachter de colise gebeurde.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 Jusqu'à ce que tout à coup L'accordéon expire Alors le geste grave Alors le regard fier Il ramène leur bâtard Jusqu'en pleine lumière Dans le port d'Amsterdam qui boivent et qui boivent et qui reboivent et qui reboivent ton corps. Ils boivent de la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg, ou d'ailleurs enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur verdure pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure les femmes infidèles Dans le port d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam In Amsterdam huilt, zingt Rika Jans over de zwartste geschiedenis van de stad Op een schitterende melodie met veel jiddische invloeden Als vader weer bladert, is een boer.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 en ...nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, want weg is de geheim. Als vader verhaalt hoe de Sabbat begon... ...dan sta je versteld als hij weer vertelt... Goede voorzanger had al geen daar zo. Met Hanuka gingen de kaarsjes weer aan. Dan werd er gewenst door Godje gebenst. En dat het hun alle weer goed maar zal gaan. Voor er werd geplunderd en uitgeroeid.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 Maar ik als van vannacht bij grootmoeder kwam. Nu zit een vreemde meneer in het kamertje vol. En ook die heerlijke zolder werd een kantoor. Alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer.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 Om het zijn. Triple Play, songs waar de nostalgie van afdraait. De cover van Amsterdam van Jacques Brel staat op het debuutalbum van Acta en de Munnik. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen.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 Opeens met een zucht de muziek het begeef En met een air van gewicht voeren zij dan met spijt Hier een mokers, de meid weer terug naar het licht In de stad Amsterdam, waar de zeelui gaan zuipen En maar zuipen en zuipen, en nog een keer zuip, zuipen Op het geluk van een hoer van de Wallen, of een Hamburgse hoer Nou ja, van een goed stuk van een slet die zichzelf Maar haar de deugd heeft geschonken, voor de gulden of wel En dan zijn ze goed dronken met een bankele lijf. Lozen zij dan hun drank, pisses was ik jank op de Trouw in de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam. Made in Holland In de stad Amsterdam Waar de zeelieden lallen Tot hun nachtmerries schallen over Oud-Amsterdam In de stad Amsterdam Waar de zeelieden dronk Was een wimpel zo lam In de dokken gaan ronken In de stad Amsterdam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 In de stad Amsterdam Waar zeelieden pikken Zilveren haringen slikken Bij de staart uit de hand Van de hand in de tand Smijten zij met hun kraken, Want ze zullen hem raken Als een kat in het wand En ze stinken haar aan In hun grofblauwe trui en ze stinken naar eien, daarmee doen ze hun maal. Naar het maal staan ze op, om hun broek dicht te knopen. En dan gaan ze weer lopen, en het boefen kroon. in een troon. De stad Amsterdam, waar de zeelieden zwieren, en de meiden versieren. Pak een buik, lekker klam, en ze draaien wals, als een wendende zon. Gewand in een val van een akkoord in En zo rood als een kleed, happen zij daar wat lucht. En tot mijn met een zucht, de muziek uit mijn me En met een herf van haar licht, voelen zij met spijt dat hun op zijn bijter in teruggeerde licht. In de De eerste solo single van een waarmee hij meteen een authentieke sound neerzet. Ondanks mijn bosse roots blijft Amsterdam voor mij een bijzondere en inspirerende plek. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar Amsterdam. We boek aan de zee, naar de naar de overkant. Een avond is van jou. Ik zie je zitten, trein van half negen.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 I'm know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 de stad huilt, de kooplaag nog steeds de katten. De nieuwe dag drukker dan ooit. Ik zie een joggingappelsjatten naar nee, Amsterdam verandert nooit. Op zondagmiddag naar de vallen en als je langzaam liep, dan zeg je meer. Oh, of vallen de met in hand. Stoos weg tien keer op een heen. En zondagavond was het knokken Het hinderde niet tegen wie Tot de politie dan kwam fokken De vochten wel tegen die Hey Amsterdam Ze zeggen dat je bent veranderd Hey Amsterdam Je kan geen goed meer doen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 Waarom tam stiedel, ik ben nog niet als du. Dan, je kan geen goed meer doen, maar die dat zegt, die is geen Amsterdam. want Amsterdam, je bent nog net als toen, In Amsterdam, je bent nog net als toen. Voor 50s, 60s en 70s muziek luister je naar Triple Play. Kees de Haan. De tekst van Geef mij maar Amsterdam over Klaverjasclub Schoppen 9 die een weekje in Parijs was. Kan haast iedereen mee zingen. Was een in Parijs Om de contributie te verdere O, een de secretaris Zet de maanden voor die tijd Is een eentje Frans zitten leren Maar toen niemand er verstond deed die man Want die zong op de Pico. Geef mij maar Amsterdam Dat is mooier dan Parijs Pitsen Amsterdam, uit Want in mogen ben ik rijk en gelukkig tegelijk Geef mij maar Amsterdam nee. Bakken te op zee. van de hoogte kreeg je te pakken. Als de slager niet toevallig net zo'n lange stal te greep, had die nooit geen brood meer gebak Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden. en de kolomk op de zei geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam. In Moken ben ik rijk, een gelukkig te gelijk Geef me. In ons land werd het nummer in 1957 bekend, met als vertolker Herman Emmink. Het lied groeide in Nederland uit tot een ware klassieker.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 Zondro, je jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Als de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 Wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen een tulpen uit Amsterdam. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Zijn enige hit in Nederland was Amsterdam, waarmee hij in 1970 acht weken in de top 40 stond. In de Hilversum 3 top 30 stond hij 5 weken genoteerd, waarvan 1 week op de 13e plaats. Buck Owens.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 did my thing in Tokyo Tried my luck in Kokomo Searched for Bill in Buffalo But I still miss Amsterdam I pick beaches in a Georgia town And I pick cotton down in Birmingham And the day I get out of Alabama I'm going back to Amsterdam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 Sir Douglas Quintet is in Amsterdam geweest. Dat blijkt uit de song Hello, Amsterdam. Deze Danny Mac heeft Amsterdam eveneens bezocht. En Old Amsterdam lag hem na aan het hart. I was chilled to the bone On a cold rainy night In the winter While walking the narrow dark streets of old Amsterdam And I wish I could find someone warm that I could hold on to And lay there beside her and tell her how lucky I am as they bring forth their chill to the winter. And the rain makes them shiver and dance like they're almost alive. And as I come through the night I see glowing red lights above windows. And the women behind them call me to their bosoms, but I know I can't stay for the night. And I'm thousands of miles from my homeland, and I'm walking the streets getting stoned. But if I can hang on till I find the right song, I'll be happy and drifting along. shall pass just like everything does with the winter and become just another old memory of a cold rainy night but it's something that I can keep and maybe hold on to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 Dit nummer van Coldplay dankt zijn naam aan het feit dat het is geschreven in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Swerve out of control And If I if I'd only waited I'd not be stuck here in this hole.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 Come on, oh, my star is fading, and I see no chance of release, and I know I'm dead on the surface, but I'm screaming.